Het Weerinstituut spreekt van een hittegolf als in de beeld vijf dagen achter elkaar een temperatuur wordt gemeten van 25 graden of hoger. En als op drie van die dagen de temperatuur tropisch is, dat wil zeggen boven de 30 graden. De laatste hittegolf was in 2006. KNMI verwacht vanaf komende donderdag weer hoge temperaturen, mogelijk het begin van een nieuwe hittegolf.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 Jazzfestival Brewport in Brouwershaven is uitgelopen op een fiasco... omdat slechts vijf van de veertig aangekommigde bands hun liedje speelden. Volgens Omroep Zeeland had de rest na het zien van het festivalterrein geen zin meer om op te treden. Een groep uit Hamburg had 580 kilometer gereden en ging direct weer naar huis. Er waren geen voorzieningen, geen toiletten, geen stroom en geen EHBO. Brewport begon vrijdag en zou tot en met vandaag duren... Maar het festival werd vanwege het gebrek aan optredende artiesten vroegtijdig beëindigd. De Duitse voetbalvrouwen zijn voor de zesde keer op rij Europees kampioen geworden. In de finale werd met 1-0 gewonnen van Noorwegen. De kiepste van Duitsland stopte twee strafschoppen. TK voetbal voor vrouwen wordt elke vier jaar gehouden. En het Nederlands elftal overleefde dit jaar de poolfase niet. Het weer. Vanavond blijft het droog en schijnt de zondag enige tijd. Vooral in het westen. Vannacht kan er een bui vallen. De temperatuur daalt tot rond de 16 graden.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 Oh um. Das Stück, ein Lied von der Insel Kreta, heißt Foressa Mavra. Ich bin in schwarz angezogen. Das ist von Nikos Xiluris.